Het degradatieduel in de eredivisie tussen VVV Venlo en Willem II... heeft geen winnaar opgeleverd. Het bleef 0-0. Groningen won de uitwedstrijd in Breda van NAC met 1-0. En Heracles was thuis te sterk voor Herenveen. Het werd in Almelo 4-2. NEC versloeg thuis de graafschap met 1-0. Het weer nog. Het is vrijwel onbewolkt. Het gaat op veel plaatsen licht vriezen. En er kunnen misbanken ontstaan. Overdag droog en vrij zonnig. En het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede avond. Vanuit het College Hotel te Amsterdam. Elke week interview ik hier iemand in een kamer. in dit hotel die even tot rust kan komen. En vandaag hebben we iemand, nou die verdient zeker rust. Want vorige week zat hij nog in Japan, in de buurt van Sendai. Hij is namelijk verslaggever voor het RTL-nieuws. En hij was daar en werd teruggeroepen. Ja, het zijn eh, qua nieuws grootste tijden... met alles wat er in Libië gebeurt, wat er in Japan gebeurt. En ik denk dat het dus een mooie avond wordt met de heer Jaap van Deurzen. En achter de deur van Kamer 108 moet hij nu zijn... Klop op de deur. De verslaggever van RTL Nieuws. Jazeker. Hey. Hallo. Hey. Ik ben Patrick. Hoi hey Patrick. Hoe is het, Jaap? Nou, de kamer is mooi. De kamer is mooi. <laughs> oh, en je bent niet alleen. <laughs> nee, Hallo. nee, nee, nee. Mijn Mariannetje zit erbij. Dag, dag Marjan. Hey Ik ben Patrick. Goedenavond. Het be be bevalt, hè? Ja, uh, zeker. Ik hoop dat het bevalt, deze kamer. want wil eruit wat wil je nog meer? <laughs> nou ja, dat, dat kan jij mij vertellen, want jij was, uh, las ik, uh, vorige week in uh, Sendai in een zeer uh, uh, totaal ander hotel. Ja, en wel, dat is een huis en leg uit dat je in een love hotel zit. In een love hotel. In een love hotel. Een love hotel. En wat houdt dat in? Nou ja, uh, Marjan dacht gelijk van dat ik in een bordeel zat. Dus dat, uh, dat moet je dan heel voorzichtig uitleggen. Ik zeg, nee, nee, een laf hotel, daar komen Japanners, die komen daar binnen. En uh, die hebben hun liefje mee, of uh, ze plegen overspel. En dan, uh, bovendien, jongeren zijn heel erg klein behuisd. Uh, die hebben een kamertje bij de ouders. Japanners wonen klein. En die gaan dan naar zo'n laf hotel. En dan, uh, daar kom je binnen en dan zeg je van, uh, heeft u kamer vrij? Ja. Er is dus een kamervrij. En dan kom je naar boven. En dan staan al die kamers naast elkaar in één grote lange rij. Daar staat een nummer. Dat, staat, dat, dat ligt dan op in neon. Yeah. En dan ga je naar binnen. Maar ik ging dus ook naar binnen. Maar die, die huur je dus voor een uur of twee uur? Een uur of... Voor een uur, ja. twee ja. uur. Ja, ja. ja nee, dat, dat, uh, en dan doe je uh, je zaken en dan, uh, dan ga je weer naar huis. Maar goed, jij gaat daar naar binnen. Ik ga naar binnen. Ja. En toen? Uh, we gingen met z'n vieren naar binnen. Want we waren met z'n vieren. En wij hadden het niet door. Uh, in die zin, van dat als je binnen bent dan vergrendelt de deur automatisch. Binnen in het halletje waar je dus komt... staat een automaat en daar kun je dus flappen in stoppen. En pas dan kom je eruit. En daar staat dus ook een tarief per uur. Hè, 7000 yen, dus iets van 70 euro. Of je blijft de hele nacht. Of je, of je betaalt 2000 yen en dan heb je het in een uurtje gefixt. En dan ga je er weer uit. Dus dat met, met een soort betaalautomaat, een parkeerautomaat. een parkeerautomaat, maar... Ik had geen flappen, want uh, onze producer Peter van Haarlem... die zit altijd op het geld. Goeie vent. Hè? Uh, die, die zorg ben ik dan kwijt. Dus die had die, die hele pak Jens in zijn zak. Maar ja, die, die, die automaten die staan beschreven in het Japans. Geen hond weet wat, wat er dan staat. En wij wisten ook niet hoe het werkte. En er staat ook geen Engelse uitleg, want het, dit is voor Japanners. Dus ik denk van, nou, oké, okay, ik loop even naar de andere kamer. Maar nou, er zit de deur dus dicht. Maar we zaten alle vier vast. <laughs> dus daar stonden alle vier op, op die deur te knallen, weet je wel. Gelukkig sprak de tolk dus Japans. Maar wisten ze in het hotel dat jullie een cameraploeg waren? Of vonden ze het niet een hele rare situatie? Ja, natuurlijk was het een rare situatie. Ja. Maar ze hadden natuurlijk ook te maken met het feit dat ze daar in die stad met een crisis zitten. Ja. En ja, heel veel... Uh, de, de, de, de, men wipte niet zomaar even aan in het hotel. Dus, oh. dus ja... Dus het stond vrijwel leeg. Dus zij dacht van, nou, als ik vier kamers kan vuren... voor een hele nacht... Er waren we al voorwaarden, we mochten niet door de gangen gaan lopen... we moesten vooral niet luidruchtig zijn... want je moest uh, de privacy van de, de gasten dus een beetje respecteren. Maar uh, kan jij dat bevatten? Want je, er is een aardbeving geweest, er is een tsunami geweest in dat gebied... Uh, dan is er sprake van uh, uh, een, een kernramp, straling. en jij zit dan in een loofhotel. Ja. Denk je dan niet bij jezelf? In wat voor wereld ben ik nu weer verzeild geraakt? Ik, ik vond het wel een ervaring, moet ik eerlijk zeggen. Ja? ja, want geen ander hotel... De Sendai is een gigantische stad. En die hele stad zelf is een miljoenenstad. Overal schitterende hotels. Maar ze waren allemaal dicht. Want ze hebben geen stroom, ze willen sparen op dit. En natuurlijk zijn er geen, geen gasten die op het ogenblik naar Sendai komen. Dus die gooien de boel dicht. Maar de stad is nog intact. De stad zelf, het grootste deel van de stad, is intact. Dat ja. is het bizarre. En dat je denkt van, nou, ik ga naar Sendai, want die stad ligt in puin. En die is intact. Maar daaromheen... En dan ga je naar de kust. Tot daar waar de tsunami gekomen is. Eén één grote ravage. Waanzin. En als je dat dan ziet, wat, ja, wat zie je dan? Wat gebeurt er met je? Ik, ik heb het eerder meegemaakt. Ik heb het eerder meegemaakt in Atje. En toen dacht ik van, nou, dit, daar was echt alles weggeslagen. Er stond één moskee in het midden in een heel groot veld. En hier was het bizarre dat de stad nog functioneerde. Om, om, uh, die stond nog overeind. Dat het hier alleen de kustplaats uh, betrof. Ja, en je kan niet alles zien. Hè? Je, je komt ook maar op één plek. Dus ik was maar op één plek in Sendai. En die dat was al verschrikkelijk. Daar was alles weg. Ongelooflijk. Ja. Hoe, maar ik, laten we heel even beginnen nee, bij het begin. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Uh, want je bent in Nederland en uh, uh, jij kijkt naar tv en er is een ramp. en word je dan, Ga jij bellen naar RTL van hey, moeten we daar niet heen? Of? Ik, ik had het overwogen, maar ik heb het niet gedaan. Ik was die dag vrij. En op een gegeven moment word ik om twaalf uur gebeld door de, de nieuwsdienst. En die zegt van, Jo Jaap, je hebt de beelden waarschijnlijk wel gezien van Japan. Kun jij? Ik zeg, ja, tuurlijk kan ik. En uh, oké, okay, we, we gooien het nu in de groep. Tien minuten later was het van, we gaan. Uh, je zit op een vliegtuig van vijf uur. En je gaat direct naar, uh, met Peter van Halem. Dat is dan de. Je wordt om twaalf uur gebeld ja. en om vijf uur zit je op het vliegtuig. Ja, en uh, de, de vlucht ging niet om vijf uur. Hij werd iets wat vertraagd. We gingen om acht uur. En hoe ga je daarheen? Met wat voor spanning? Be, ja, ben je gespannen? Ben je nieuwsgierig? Wat is het? Het is bij nieuwsverslaggevers altijd een soort spagaat... Je weet dat je de verschrikkelijkste beelden zult zien. Want je hebt dit al gezien op CNN. Je hebt het al gezien op Sky. Je weet van vorige ervaringen. Van, je krijgt met doden te maken. Je krijgt met tekorten te maken. Je krijgt met alles te maken. En toch geert de adrenaline door je lichaam. Want ja, ja, het is gek genoeg. Het is geen sensatiezoekerij. Maar het is wel... Hier wordt dan geschiedenis geschreven op de een of andere manier. En daar wil je bij zijn. Ja, dat snap ik wel dat je geschiedenis uh, gaat schrijven. Maar je weet, dat zijn de meest verschrikkelijke beelden. Ja. Waarom wil je dat zelf zien? Ja, dat is een hele. Dat is, ja, dat is een goede vraag. Bij, uh, je wilt het niet zien eigenlijk. Nee, want, want waarom ga je dan? Waarom ga je dan? Omdat, omdat het gebeurt, omdat het een grote gebeurtenis is. En ik ben erbij. Dat is, dat, is het, dat, is het, dat is de magie van rampenverslaggeving. Terwijl je, als je daar bent... dan eh, zit je die diezelfde spagaat van... en je zegt, oh, mooi shot, oh, mooi shot. Eh, en dan eh, kijk je dus naar de lijken die op straat liggen. En dan zie je s'avonds en denk je... Van, mijn God, wat hebben we gezien? Wat is dit waanzin? Dit is een waanzin. Ik weet nog van de vorige tsunami dat ik naar huis ging. En... Eh, ik was dan zogenaamd, tenminste waarschijnlijk onaangevochten van wat ik allemaal gezien had. En ik, en ik vlieg naar huis. En op een gegeven moment komt de stewardess naar me toe. En zei Sir, are you all right? Want ik, ik zat te janken. Maar op een ander bewustzijnsniveau. Het speelt dus wel heel erg apart. Maar ik wist het niet. Het speelt zich op een ander bewustzijnsniveau af. Op de een of andere manier. En zoek je daar wel eens naar? Wat is dat bewustzijnsniveau? Waar komt dat vandaan? Nee, ik ja, ja, denk toch dat het. Uh, ik, ik zal die beelden ook nooit en de geur ook nooit meer vergeten destijds van de Atheer. Hier viel dat uh, mee, omdat we hier geen lijken hebben gezien. En dat uh, ja, de verwoesting anders was op de een of andere manier. De was alles weg. Alles was weg. En hier stond nog een stad. Maar goed, jij uh, bent hier nu in die hotelkamer... en ik zie hier een, uh, een, een, een plastic tas staan van een supermarktketen. Ja. <laughs> uh, daar zitten jouw spullen nu in, neem ik aan. Daar zit een overhemdje. Ja, ja. van jullie alle twee, hoor, dat ja. jullie hier uh, blijven slapen. Maar met, met, met wat voor spullen ga je uh, richting Japan? En dan heb ik het niet over de technische spullen. Maar wat nee. neem je mee als je weet... ik ga de meest verschrikkelijke dingen doen? Wat is iets tastbaar waarvan je denkt van... ja, dat neem ik altijd mee? Gek genoeg heb ik gevraagd van wat voor weer het was... Daar heb, ik, daar heb ik wat kleren voor meegenomen. En ik neem mijn iPadje mee. Dat is het. En ik, uh, ik, ik travel light. Ik, ik heb een klein koffertje bij me. Heel weinig heb ik bij me. Goh. Zo gaat het. Hoe, wacht, ik ga jou ook even een microfoon geven Marjan. Want hoe is dat voor jou als, als jij nou, je, je hoort... Er is, een, er is een ramp, er is een verschrikkelijke ramp in Japan. Mm -hmm. Denk je dan al bij jezelf... oh, daar gaat hij weer. Um, nou, je, je moet deze, iets dichterbij houden, ja. Deze keer eigenlijk wel, want... Uh, ja, mijn moeder had ik aan de telefoon, zei heb je het gehoord, mooi? Er is een, uh, iets ergs gebeurd in Japan, en toen dacht ik, mijn god, ja. Het zal alweer zo zijn, Jaap zal weg moeten. En ja, uiteindelijk was het zo. Ik, uh, ik was gewoon aan het werk, en uh, ja, ik kreeg een telefoontje van Jaap, die zei, Mar, kom zo even langs bij je. Kom je even een kus geven, want ik ga, ben zo weg. Oh mijn god, ja hoor, het is weer zover. En ja, normaal, ik ben er wel aan gewend al, maar, maar dit vond ik wel heel vervelend. En waarom was dit e extra vervelend? Ja, in verband met die, met die kernramp. Ja. Nou, het was toen nog niet, het speelde nog niet zo, maar... Ja ik vond, ik vond dit, ja, ik vond dit niet leuk, ik weet niet. Een ver weg? Een ver weg, ja. ja. En um, later speelde die kernramp heel erg. En dat vond ik zo angstig, omdat je niet weet wat je, je, weet niet wat je te wachten staat. Het is iets... Kijk, als hij naar oorlogsgebieden gaat, dan, dan kan hij, hij zich daarop voorbereiden. Maar op dit niet, denk ik. Want je, je weet niet wat, je, wat er gebeurt. En je, je kan het niet uh, zien, wat er met je lichaam gaat gebeuren als dat... Nee, het is straling. Ja, ben, straling. Ben, ben, ben jij zo. bang geweest uh, van de straling? Ja. Ah, bang, is, bang is een groot woord. Ik, denk dat dat, ik noem het als een verhoogd adrenaline. Ik ben niet echt bang geweest. Nee, ik, ik zou liegen als ik zeg dat ik bang ben geweest, maar je denkt er wel aan. Want uh, ik heb een tolk in de auto en die zegt van... Oh, jeetje, wat goed nieuws zeg. Ze hebben vandaag de, de, de koelinstallatie uh, hebben ze redelijk in orde. Het schijnt uh, reactor 1 en 2, die zijn u, de koeling is weer in orde. En dan hoor je een uur later, is het weer anders. En dan weer anders, en dan weer anders. En op een gegeven moment zei die, zei die, uh, die tolk van... Nou, ik geloof helemaal niks meer. Ik geloof helemaal niks. Maar nou, toen was de dag over en we zaten in het LAF-hotel. En we zetten de televisie aan. We zien daar een rechtstreeks ingelaste uitzending. En daar wordt ingemeld van dat het toch wel heel erg serieus is. En dat de kans op een 50-50 meltdown, die is aanwezig. Hoeveel kilometer zat je van de, van de kerncentrale weg? Ongeveer 150 kilometer. Ja, dat is heel dichtbij. Op zich is dat heel dichtbij. Ja. En, en ben je toen bang geworden toen je dat nieuwsbericht uh, zag en hoorde? Ik ben, ik ben steeds niet, niet echt bang geworden. Ik heb iets van, nou, dat zal mij niet overkomen. En ik denk dat veel verslaggevers dat hebben. Ja, dat overkomt mij niet, joh. Nee, joh. Dit, dit, dit, dit, dit raakt mij niet. Maar, maar in ieder geval de anderen wel. De tolk zei van, let's get the hell out here. Ik geloof dit niet meer. Ze bedotten ons. Ik wil over die berg heen. Er liggen twee bergketens uh, van Sendai naar de westkust. Dus als hij zegt, nou, kijk, het zal niet altijd helpen, maar... Als we daarachter zijn, dan is dat goed. Ik wil weg. Toen hebben we. Nou, ik ben ja, met de cameraman uh, Hans van de Klauw, uh, producer Peter van Haan. Peter zegt tegen mij: van joh, wat zullen we doen? Ik zeg, nou, ik heb wel respect voor hem. Ik geloof wel dat hij, hij verstaat de boel. En ik geloof wel dat hij het bij het juiste eind. Weet je wat, we bellen naar, uh, naar de hoofdredactie. Ik heb Garam Taarslaar gebeld, onze hoofdredacteur. Van het RTL Nieuws? Ja, van het RTL Nieuws. En uh, ik, heb hem, ik heb het hem uitgelegd. En hij liet me niet eens uitspreken. Hij zei, ik had dan een onheimisch gevoel hierover, wegwezen daar. Hij heeft nog zijn adjunct hoofdredacteur Pieter Klein toen uh, erbij gehaald. Ook die wilde het verhaal niet uithoren. Weg, weg, weg. Ben je dan blij? Nee. Nee, nee. nee. Het, het, het klinkt raar, maar ik was niet blij, want ik dacht van... Oh, ik ben er net. Ik ben twee uur in het rampgebied. Ik heb een mooi verhaal klaar liggen. Ik kan het nu monteren en ik moet nu weg. Ben je nu blij nu dat je hier bent? Ja, nu wel. Ja, nu wel. Want nu blijkt dus ook wel dat ik iets wat straling opgelopen heb. Ja, en ik heb dan het privilege om weg te kunnen komen. Ja. En wie zou dat niet doen? Maar je hebt iets wat straling opgelopen. Ja, heel bijna. Ik heb gezien bij Paul Witteman dat je uh, in petten uh, ben je gecheckt. Ja, ja allemaal. Uh, op een gegeven moment. Uh, zag ik een foto van dat je daar gecheckt werd... in die kerncentrale van PET. Ben je dan bang van, jezus, ze zouden maar eens wat vinden? Toen ik daar lag, en je moet er dan twintig minuten liggen... toen dacht ik van, ah... <laughs> toen was ik nog steeds uh, het vrolijke jongetje uit de Damstraat in Amsterdam... Uh, in Rotterdam, en ik zei, nou, nah, dit, dit gaat maar niet gebeuren. Dit, dit, dit, is, uh, dit hoeft ook voor mij niet, dit, dit is allemaal niks. Dit, dit doen we allemaal voor niks. En verdomme, ik kom, na die twintig minuten kom ik in die ruimte waar die monitor staat... waarbij je dan grafische uitslagen ziet van wat die, die detector heeft gezien. En toen zag ik dus ineens van nou als een soort polstok het jodiumgehalte heel erg omhoog. En er zat nog een klein dingetje bij wat wij niet, nog, nog steeds niet weten. Dat moeten we ook nog, nog steeds horen. Hè? En de man zei dus, een hele aardige vent, hè, die, zei, die zei van nou, je geeft dus eigenlijk nu straling af. Normaal gesproken eh, krijg je als je röntgen, een röntgenfotografie wordt genomen, dan gaat de straling nu heen. Hij zei nee, jij geeft nu straling af. Dus, dus jij, jij bent nu radioactief. Afgezien van dat je ook nu op de radioactief bent, heel, dat is een heel, hele flauwe woordspel, <laughs> maar je bent ook radioactief. Jij, als ik dicht bij jou zit, dan word ik ingestraald. Nou, ik denk niet dat het zo erg is. Want het, was, het werd ook wel gelijk bijgezegd van nou, het is vrij onschadelijk. Maar goed, je hebt dus een hele grote piek met jodium. Ja. En je hebt nog iets wat we niet weten. Nee. Maar is het, ga je er ziek van worden? Nee. Dat werd gezegd van dat is een hele kleine kans. Heb je wel besmetting, dan heb je een vergrote kans op kanker. Nou, jij was niet zo bang, maar Jan, uh, hoe heb jij dat beleefd? Die dagen dat jij naar t, uh, het nieuws zat te kijken en hij zat daar in het stralingsgebied. Ja, heel angstig natuurlijk, want uh, ja, je, je weet niet... Kijk, ik zit hier in Nederland en hij zit daar. Het is zo ver weg. Het is een hele andere... Ja, je kijkt er heel anders naar natuurlijk. En uh, ja, op een gegeven moment had ik Jaap aan de telefoon en toen zei hij tegen mij... Mar, je moet niet bang worden nu. Ik ga je nu wat vertellen, maar je moet niet zenuwachtig worden. Maar ik kan even niet weg hier vandaan. Maak je niet druk. Maar er landen geen vliegtuigen meer in Tokio. Dus maak je nou niet druk, maar Ja, maak je niet druk. Niet bang, maar ik hoor van hem, ik kan niet weg uit Tokio. Moet ik me dan niet bang maken? Wat moet ik dan doen? Jezus, ja, ik maak me heel erg zorgen. Ik maak me hartstikke zorgen. Ik word hier gek van. Je moet terug. Maar ja, hoe? <laughs> je weet niet wat je moet doen. Ik zit hier, hij zit daar. Dus toen was het even paniek? er was even paniek. Heel ja. erg paniek. Ik ben niet zo gewoon paniek. in dat ja Ik weet dat hij dit doet en ik weet dat het, dat het zo is. Maar dit vond ik ja, heel erg angstig. Dat kan ik kan me goed voorstellen. Ja. Maar jij hebt ook in Tokio uh, uh, nog een, een naschok meegemaakt, toch? Een hele flinke. Hoe was dat? We zaten te, te eten in een restaurant met z'n vieren cameraman, producer en de Tolk. Als een soort afscheid. Op een gegeven moment... Je voelt de hele dag na naschokken. Maar deze was groot. Het was ineens van... Ik voelde het niet eens aankomen. Tolk voelde het aankomen. Was eraan gewend. Want hij woont al tien jaar in Tokio. Hij zei... En ineens al die Japaners... Zo gaat het, hè? En ineens... Neemt die in spanning toe. Neemt die in intensiteit toe. Tolk doet zijn handen omhoog van... Moet ik weg? Moet ik er nu uit? Moet ik er nu uit? Uh, Japanners zijn heel uh, onrustig in de zaak. En opeens neemt het dan weer af. En iedereen pakt zijn stokjes. En dat gaat weer verder. Maar hoe voelt dat een aardbeving? Ik heb hem nooit meegemaakt. Hoe is het? Heel raar. Heel raar. Ik heb ook op de tiende verdieping gezeten, ergens in een hotel. En dan ga je echt, je gaat, je hoort de klerenhangetjes. Kijk, ja. ik heb een heel klein koffertje bij me, ik hang niks op. Dus al die klerenhangetjes uh, hangen in de kast. Ik noem het ook het klerenhangetjesconcept, Want heel de nacht lig je in je bed. En dan gaat er ineens klik, klik, klik, klik, klik, klik. Hoor je die dingen tegen elkaar aan ketsen. Dan gaat die toren op en neer. Dan ja, gaat die toren op en neer. Ben je dan bang? Sorry, Patrick. Ik was niet bang. <laughs> want als je er zoveel meemaakt. Echt, als je er zoveel meemaakt. Ja. En iedereen om je heen reageert ook normaal. Dan denk je van, nou ja, het is de zoveelste. Ja, maar die groot in, in Tokio, dat was een rare. Dat was een enge. Ja? ja, dat was een heel enge. Dat lijkt me zo apart om ja. zo'n zo natuurgeweld mee te maken. Ja. Nou, iets dat waar je is niet aan doen. Ja. Het lijkt onvoorstelbaar. Ja, en zeker met, de beelden op... Sorry. zeker met de beelden in je hoofd van wat je daarvoor gezien hebt. Hè, toen die uh, het negen op de schaal van Richter was, ja. er kwam een stuk een plafond naar beneden. Ja. Je zag de kasten leeg vallen. Je zag mensen aanmächtig in de supermarkt de blikjes tegenhouden. Dat soort waanzin. Ja, ja dan denk je van, nou, jongens, ik krijg straks wat op mijn hoofd. Waarbij de tolk ook gelijk zegt zij daarna van. Ja, je moet nooit naar buiten rennen. Want er komt van alles naar beneden. Blijf in het halletje staan. Maar zorg wel dat je weg kunt komen. Goh. Nou, um, hier zit er gelukkig veilig. Tenminste, dat hopen we. Ja. Uh, je weet het dus, al het je... Het is een drie komen? He? Het, is, het, is, het is toch een Blijf Amsterdam. Ja, ja, ja. Um, willen jullie wat drinken? Want we bellen ook altijd even de roomservice hier in het hotel. Ik zou bij de dames beginnen. Wat wil jij graag? Um. Een rode wijn. Een rode wijn. Wat wil jij graag? Ja, ja. Ik doe een biertje. neem ik ook een biertje. Um, dan bel ik eventjes. En dan, wacht, daar kom ik. Wacht, ik ga eerst even bellen. Ik, het is een dorstig verhaal ook. Toch? Ja. Met Patrick. Ik zit op kamer 108. Ik wou graag één goede rode wijn, een merlot. En twee biertjes, alsjeblieft. Yo. Um, want dat is, ik heb altijd het idee... of tenminste, de verhalen gaan altijd... dat mensen die het werk doen wat jij doet... Uh, dat die enorm ook aan het drank raken om, om te vergeten. En, uh... Dat is zeker een rode draad door het verhaal. Ja. Nou, nee, ik doe het niet. Maar ja, goed. De, ik spuug er niet in. Maar ik heb het altijd wel door. Ik heb wel jongens gezien in mijn omgeving... zal geen namen noemen... die hier echt allemaal door zijn gegaan. Ja, dat moet je heel erg op letten. En, en, en dat is dan echt zo, van dan, dan, ik kan me dat dan een beetje voorstellen... of tenminste, ik heb dat al in films gezien... Er zitten er allemaal correspondenten en verslaggevers... Ja. en die zitten dan allemaal in hetzelfde hotel... Ja. en die gaan s'avonds uh, de verhalen uit, uh, uitwisselen... en om te vergeten, gewoon aan de sterke drank. Het is nog ineens vergeten. Ik denk dat er ook een hele hoop verhalen vrijkomen. Dat hebben we heel vaak meegemaakt. En dan komen er inderdaad fles op tafel, ja. ja. Maar ik kan er namelijk heel slecht tegen. <laughs> slecht tegen in die zin van, doe ik te veel... Dat, dan ben ik de volgende dag geen mens. Dus uh, dan uh, moet ik weer een lading salidommetjes in mij gooien. Maar de, de, de, het gevaar is aanwezig. Zeker. En, en hoe gaat dat dan in zo'n bar? Hoe is, die, hoe is die sfeer daar? Als je met verslaggevers uh, Gek genoeg kom je, je altijd dezelfde tegen. Ook. Ja. Je komt, het is een rondreizend circusje van jongens die dit soort rampen doen. Heel vaak. Ja, waar ik ook gezeten heb, je ziet steeds dezelfde koppen... of dezelfde types eigenlijk al. Een soort reunie heel de tijd. Dus. Het is een beetje reunie. En het is vaak ook een uitwisseling van uh, war stories. Uh, uit uitwisseling van, jong, jij hebt toch ook Bosnië gedaan? Hey, ik heb jij toch in Rwanda gezien? of uh, Was jij niet daar en daar en daar? Ja, dat soort dingen. En even over waar was jij niet daar en daar en daar? Vertel even aan onze luisteraar waar jij allemaal hebt gezeten. Qua oorlog heb ik ze wel eens een beetje allemaal gehad. Ja, niet, het, is, het is geen borstklopperij. Je, nee, nee, nee, je, nee. je hoeft er helemaal niet, nee. uh, helemaal niet trots op te zijn over iets dergelijks, Maar ik heb, ik heb natuurlijk in het begin zaten, zat ik heel veel in Noord-Ierland. Ja. Toen daar de troubles nog waren. Ik heb uh, natuurlijk uh, het Joegoslavische conflict gedaan. Ik ja. heb Rwanda gedaan. Ik heb uh, uh, Irak, Kuwait, dat soort dingen. Ja. Dat waren de oorlogen en dan qua natuurrampen? Waar heb je... Toe, uh, natuurrampen heb ik uh, uh, modder. Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Een mod Modderstroom ja. Ja. in Italië. Ja. Ik heb alle aardbevingen in uh, Jakarta genaamd. Ja. Aardbevingen in uh, Pakistan. En de tsunami. Tsunami. 2004. Dat was de grootste. Ja? ja. Waarom? De, de, de, de, de enormiteit. De gigantische. Uh, aantal slachtoffers. Maar Balakot in, in Pakistan was ook een gigantische. Nou, ik, ik word op de deur geklopt. Dus ik ga al snel even open doen. in je midden in het verhaal zit. Goedenavond. U komt op het juiste moment. Wij kunnen wel een drankje gebruiken. Bij, deze, bij dit, <laughs> dit geweld aan verhalen. Goedenavond. Uh, Goedenavond. Maar uh, Dankjewel. Ja, Ik heb het zelf even nodig om al deze verhalen te verwerken. Uh, dankjewel. Hoe, uh, want hoe verwerk jij al, al, dat, ja, al dat leed wat je ziet? De laatste keer, dat is een aantal maanden geleden, waren we in Tunesië. Ik was er maar drie dagen toen daar dus als het ware de revolutie uitbrak ja. in Tunesië. Toen zijn we op een toeristenvisum binnengekomen. Want wij wisten van nou, ga je daar met een grote camera heen dan, uh, dan kan je het schudden. Ik zag ook in de, in, de, in de rij voor mij op de, op de luchthaven dat uh, een Duits camerateam werd opgepakt. Dus we waren al een beetje gewaarschuwd van joh, ga nou als toerist. Dus dan kom je bij, die, bij de douane aan. En uh, nou, wij hebben, wij hebben ons als toerist ingeschreven. Ik als schrijver en de cameraman als technicus. En dan, toen zijn we aan de slag gegaan in Tunesië. En uh, in in Tunis ging het al gelijk mis. Waar we door de politie werden aangevallen. Tenminste, aangevallen, aangehouden. Van, die wilden de tape uit de, uit de camera rukken. en hebben We hebben ons daar doorheen geblufft. En toen vervolgens zijn we naar Hammamet gegaan. Waar het paleis van een van de familieleden van Ali in de fik stond. Alles gefilmd. Die mensen braakten hun verhaal naar ons uit. En we zijn op de terugweg van Hammamet naar Tunis. En toen dacht ik dat ik dood ging. Dat is de eerste keer dat ik dacht dat de dreiging zo groot werd... Dat ik doodging. Dat ik het, vermoord he? zou worden. Wat gebeurde er? Op een gegeven moment zitten we op de snelweg... en ineens staat er een hoorde van opgefokte teenage jongens met speren, met stukken steen, met hamers, met kettingen. En die, die stellen zich voor de auto op... en willen de ruiting gooien van de taxi. Met de tolk naast mij. Waarop de tolk alle ruimtes dicht doet... En was door het raampje geschreven. Dit is een Hollandse cameraploeg. Dit is een Hollandse cameraploeg. Dit is een Hollandse cameraploeg. De jongen dreigt om het zijruikje in te slaan. Hij heeft zo'n mes in zijn handen. Ik, ik, ja, de, 50 de, de, de luisteraar ja, ziet het niet, ja, maar, 50, maar ik overdrijf 50, het ja, niet. Ja. En uh, ik denk, nou, nu is het afgelopen. Het cameraman die lag op de achterbank te slapen. En die was natuurlijk uh, met zijn hoofd tegen, de, tegen de, de achterbank aangeslagen. Want het moest zo gigantisch geremd worden. En... Uh, de, de, de, de deur moest open, anders, anders zouden we wat vernield worden. En die jongen komt met dat mes binnen. Kijkt op de grond: van uh, kijkt mij nog aan. En kijkt op de grond. Ze moesten ons niet hebben, maar ze moesten dus. Ze dachten dat wij wapens zouden smokkelen voor de milities. En dat ging nog een keertje. Toen gebeurde het hele ritueel. Op een kilometer verder gebeurde het nog een keertje. En toen heb ik gevraagd: Jongen, mag ik dit filmen? Ja, kom eruit, kom eruit. En toen hebben we het dan filmen. Waarbij er dus op een gegeven moment, terwijl wij stonden op de film, een taxi aankomt... die met gierende banden achteruit gaat. En iemand springt eruit en de hele meute ging erachteraan. Een soort linspartij. Maar dat was een van de dingen dat ik dacht van... mijn Engeltjes zijn op, het is op, het is over, het is uit. Ongelooflijk. Maar uh, dan maak je zulke soort... Dit is het gevaarlijkste, of tenminste hier dacht je bij jezelf... nu ga ik echt dood. Ja, omdat het ongecontroleerd was. Oké, okay, en voel jij op andere plekken in oorlogen gevaar aan? Heb je daar een soort speciale antenne voor? Nee, ik denk het niet. Nee, we zijn in Afghanistan, ja. <laughs> het is een trits van, uh, van oorlogsvaaltjes. <laughs> maar in Afghanistan zijn we voor het... We kwamen daar met z'n allen aan de grens. We hadden twee weken staan wachten in Pakistan... Om, uh, om, om Afghanistan binnen te komen. En dan zouden we de volgende dag in konvooi gaan. En wij besloten, van nou, daar hebben we geen tijd voor, dat willen we niet. We gaan zelf wel Afghanistan binnen. En uh, toen zijn we tot Kabul gekomen. Maar het convoy wat de volgende dag vertrok... Bijvoorbeeld met Wouter Körpershoek erin. Dat werd dus door de Taliban aangevallen. Waarbij vier collega's standrechtelijk werden doodgeschoten. En uh, Wouter Körpershoek dus, hey, om mijn, mijn collega echt in kleine overspannen staat uh, naar Nederland terug moest. Ja, je zou veel minder. Ja. Maar uh, als jij thuis komt uh, van rampen zoals de tsunami, waarin je, uh, of, of zo, zoals nu de, de, de, de ramp in Japan. Hoe verwerk je dat? Hoe zorg je dat je daar uh, niet van overspannen raakt of depressief? Uh, RTL heeft het beleid dat als ik ergens last van heb... dan mag ik praten met een psycholoog, hmm. met een psychiater. Collega's hebben dat ook gedaan. Bij mij kwamen er een aantal dingen tussen. En toen dacht ik van, ah, ik laat het mij. Maar. maar dat hulpaanbod, dat is er. Maar, maar hoe verwerk jij het dan? Wat doe je? Ik ga vaak in de sauna zitten. Dat is een van de dingen. En wij praten erover. Ja. ja. Hoe, maar Jan, hoe, als hij thuis komt, hoe, uh, hoe komt hij thuis? Of ik bedoel, ja, hoe is hij ja. dan veranderd? Of, uh... Nee, hij is niet veranderd. Nee, hij komt, nou, hij komt gewoon thuis uh, zoals hij altijd is. Gewoon zoals Jaap is. Vrolijk, hij is altijd vrolijk. Hij is altijd... Heel opgeruimd is zijn karakter. En heeft hij niet zo eerst van de, de, de eerste paar dagen van... nou, laat mij even, ik moet even voor mezelf dit even op een nou, rijtje je moet hem wel, nou ik, ja Soms moet je hem wel even zo laten. Dan gaat hij gewoon zijn dingetjes doen, om het zo maar te zeggen. Achter de computer. Even in de sauna. Of, even naar de sauna, lekker eten. Ja. En dan praat hij er wel over, maar... Ja, ik eigenlijk, eerlijk gezegd, merk ik nooit zo heel veel aan Jaap. Jaap, zijn er ook dingen die je niet aan haar vertelt als je thuis komt? Nee, nee, nee. nee. Nee, dat hebben we afgesproken. Ik ga geen dingen achterhouden. Nee. Nee. En, er zijn wel heel emotionele momenten geweest, hoor. Bijvoorbeeld uh, de dood van Stan Storyman. Ja, heb je ook. Heb je ook de, de, de cameraman. Van, uh, uh, ja, de, de, de, de, de, de echte de de heel cameraman. Hier, of, ja, bijna ja. mijn vrienden man. Ja, ja. Dus, uh, ja, ik kan bepaalde muziek nog steeds niet horen. Nee. Hey, ik was, uh, twee dagen daarvoor was ik met hem op pad in Parijs. Nee. En uh, waar we uitbundig, uh, omdat Ingrid Betancourt uit... Uh, uit Colombia was bevrijd en die kwam toen in Parijs aan. En wij zitten vanaf Charles de Gaulle uitbundig met Michael Bublé mee te zingen. Weet je? Mm. En uh, drie jaar later was hij dood. Dat. dat muziekje kan je nog steeds niet horen. Nee. nee. We ja. hebben wel, je hebt wel één favoriete uh, muziekje meegenomen. En misschien is dat ook goed voor de verwerking. Dat is uh, Miles Davis. Ja. Waarom? Mijn held. Ja? Ja, ja, van jongs af aan, vanaf ik twaalf was, dat geluid, dat eilig trompetgeluid van die man. De nostalgie, de, de blues. Dat, en, en niet alleen Miles zit erin, John Coltrane. Gigantisch mensen die ook op zichzelf al giganten zijn in de jazz. Dat, uh, dat zijn mijn mensen. Nou, wij gaan een stukje luisteren naar Miles Davis. Oké. Okay. Een stukje Old Blues van Miles Davis. Ja, we kunnen het niet helemaal laten horen, want er is nog zoveel te bespreken. Bijvoorbeeld, we kijken hier naar uh, BBC uh, World. Ja. Ja, uh, hier uh, op, op de kamer. Over uh, over, over, Libië. Ja. Als je dit nou ziet, denk je dan bij jezelf... Oh, ik moet daar zijn. Nou, collega is er. Ja. Maar ik heb, uh, voordat het uh, geweld nog uitpaste... heb ik met uh, hoofdredacteur uh, Harm Taasla gezeten. Daar heb ik gezegd, van, hier moeten we bij mij zijn. Waarbij Harm zei van, nou luister eens... Een, een, een conflict daar is mij het leven van de verslaggever niet waard. We doen het niet. Maar nu zit je er toch? Nu je het en, toch in Ja, het maar we hebben wel het, het idee van... hij zit in een toobroek op het ogenblik... Ja. nog een beetje weg van het geweld. Maar zou jij er willen zijn? Ja. Ja? Nu. nu. Als, je, als je nu zegt, dit breken wij af... en ik rij naar Schiphol, dan ga ik nu weg. Ja? ja. En, en, en als je nu naar... Uh, laat, ik is... weer, laat ik er weer ongelukkig achter... Oh, maar wij komen er wel uit hier, toch? Maar als je nou ook deze mensen aan het werk ziet... denk je bij jezelf, oh, ik moet erbij zijn. Dit wil ik ook. Dit. Ja? Ja, ik zag net Ben Brown van de BBC. Die staat ook in Tobruk. En die jongens die schrijven geschiedenis nu. Ja, maar jij ja, hebt het over Ben Brown. Dat is natuurlijk uh, ook een grootheid. Um, maar wat maakt jou zo goed in je vak... Dat laat ik aan een ander over. Wat is nou een typische Jaap van Deurzen uh, reportage? Ik vind het het menselijke aspect. Doe maar normaal, dat doe je gek genoeg. Het, het, kan, het mag met een vleugje humor, als het kan. Maar dan moet het verhaal wel... Uh, en, ik, en ik denk dat ik mensen kan benaderen. Bijvoorbeeld voorbeeld in Japan... Uh, die mensen zitten niet te wachten op cameraploeg. Die lopen daar door het puin te zoeken naar persoonlijke stuf, uh, dingen. En dan kom ik daar aan met mijn cameraploeg. En we zijn met z'n vieren. We zijn met z'n vieren. Dat is nogal een groep die op iemand afstapt. En van, Joh, hoe is het nou met je? Ja, dat, mensen doen dat niet. Dus daar moet je een modus voor vinden. Van, en de menselijke maat is voor mij dan uh, belangrijk. Ik probeer me voor te stellen. Van, Goh, jeetje, het, is, het is ook wat. Hè. Waar stond jouw huis nou? Of niet om die man daarin te luizen... maar om een gesprek aan te gaan. Niet om een interview aan te gaan. Er zijn heel veel collega's die zeggen van... Nou, ik stel u, stel u even op. Wacht even, mag, we maken even een shot. Zo, ja. Waar was uw huis? Daar? Oké, okay, goed, dan stellen we u even op. En dan ga ik u nu een vraag stellen. Wat ging er door u heen? Ik, ik chargeer nu ja, eventjes. Ja. Maar ik probeer dus... Ik, ik heb een hele goede cameraman bij me. Die man weet precies... Oh, oh god, hij, ik ben een los projectiel. Ja. Ik moet hem volgen. Ja. Er zijn maar een paar cameramensen die het kunnen. Die weten van hoe ik werk. En die zien mij dan ineens naar iemand toe gaan. En in dit geval was er ook een simultaan tolk. Want ik kan geen Japans spreken natuurlijk. Die stond echt simultaan te vertalen. Fenomenaal, want dan weet ik ook wat ze terugzeggen. En dan, dan krijg je een soort dialoog met die mensen. En het is dus, jij, jij, jij creëert een soort van sfeer waardoor andere dingen gebeuren... dan bij andere reporters, zeg maar, als, zoals Gerry ja. Eikhoff of Wouter Keurps. Ik ga geen kritiek leveren op andere, andere jongens, maar het, dat, is mijn, dat is mijn manier van werken. Ik probeer de menselijke, de menselijke benadering van... Goh, ik kan me zo voorstellen dat jij je echt klote voelt. En iets in die zin. Nou, we hebben een klein stukje van uh, een van jouw reportages uh, uit Japan... van afgelopen week. Mm -hmm. ja, het is natuurlijk uh, audio, er moet ook beeld bij zijn. Maar goed, we, we, we gaan het toch even, even laten horen... zodat mensen even jouw stem horen uh, ja. als je in actie bent. Ja. Wat een gigantische verwoesting. Dit is de kracht van water. Alles is hier finaal weggeslagen. De mensen die dit hebben overleefd hier... worden nu in de opvangcentra opgevangen. Maar er zitten er een stuk verderop nog steeds 4.500 mensen vast. Die zijn geïsoleerd en die kunnen niet bereikt worden. Helikopters droppen er voedsel en water. Dit mannetje staat wezenloos over de verwoeste vlakte te staren. Hij is een taxibedrijf met 40 wagens kwijt. Maar iedereen heeft het overleefd. Ik heb het overleefd. Dit is hartverscheurend. Deze oude mensjes liggen op een stuk karton en wat slaapzakken in schoollokalen. Ze zijn als de dood. Dit is, uh, ja, dit is, dit is van afgelopen week. Um, ja. hoe, uh, als je dit terugluistert, wat, wat zie jij dan? Ik denk vooral aan de kritiek kwam van één twitteraar. Die zei van, wat doe je nu? Een mannetje en mensjes... Je maakt het zo klein, je maakt het zo. Je vernedert die mensen zo. Werd er getwitterd, hè? hè Twitter, dat gaat heel draag door. En in, in dit geval heb ik toen. Ik, ik, ik, ik antwoord altijd op Twitters, heb ik tegen die vrouw gezegd. Dat was een vrouw. Ik zeg, Nou, dat was mijn bedoeling niet. Ik, mijn bedoeling was, met het verkleinwoordje... dat die mensen zo kwetsbaar waren. Dat mannetje stond daar. Hij kwam ongeveer tot mijn borstbeen. En die mensjes, die oude mensjes lagen daar. Dat waren mensjes in mijn en ik, ik, ik vernederde ze niet. Maar dit, dit, dit waren kwetsbare personen die daar lagen. Dat heb ik aan haar uitgelegd, dat dat zo was. En ben je veel met, vaak bezig met de kritieken die je krijgt? Tuurlijk. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar... Ja. Uh, je, je, jij zegt al van. Jij doet het goed, maar er zijn ook een heleboel mensen die het niet goed vinden. Die vinden het, uh, die vinden het over de top, die willen, ja, die willen de zakelijke benadering. Die, ja. die zitten helemaal niet te wachten op dat menselijke, op die vertaaltrend. Die willen het nieuws horen. Nou, en die dat, vinden dit te veel sensatie dan? Nee, het gaat niet om sensatie. Het gaat om. Uh, uh, ff, ja, hoe moet je het noemen? Het is, het is misschien iets, uh, Het is te toegankelijk misschien. Oh. Misschien willen ze zelf al iets meer afstand. Dat weet ik niet. Misschien hebben mensen een idee... van hoe je nieuws moet presenteren. Ja. We hebben een beetje de Angelo-Saxische manier overgenomen... van een uh, iets wat aangedikte stem. Nou, ik wil het verhaal meer vertellen. Menselijker maken. Hoe, ja. hoe zorg je zelf dat je aan de goede kant van de streep uh, blijft... en dat je het niet zelf uh, te sensationeel gaat brengen? Dat is constant een lijn. Dat, dat, dat is, daar ga ik wel eens over heen. Maar sla ik ook wel eens de plank mis, natuurlijk. Ja. Um, nou, uh, ja, kom je net terug uit Japan. Ongelooflijk. Nu kijken we hier ook weer uh, ja. naar, uh, naar Libië. Nou, jij hebt, je, neb, je noemde net al op uh, waar je allemaal geweest was. Ja. Rwanda. Uh, nu lag dus ik vandaag ook op teletext dat uh, ijsbeertje Knoet dood is. Ja. En toch moet je er ook een verhaal van kunnen oh, ja? maken. O ja? Ja, toch moet je daar ook een verhaal van kunnen maken. Oh, ja. Tegen ja, alle ellende in Japan is ook Knoet. Japan, Libië en, en Knoet? Ja, maar weet je, Japan zijn we over, uh, over vijf dagen. Zijn, is maar kijken, kn dat... Knoet weten we knoet. nog. Knoet <laughs> maakt wat los, jongen. Nee, dat, echt, ja. ja maar dat moet jou toch frustreren? En... Nou ja, frustreren. Ik maak liever dit. dit. Dit is voor mij voor een grotere importantie dan Knoet. Maar ik weet dat Knoet heel wat losmaakt. Maar, maar hoe... Kan jij, als je uh, uh, al, al, al die grote dingen meemaakt, die je ook nog in, in knoet verplaatsen? Het zal wel moeten. Ik kom ook weer terug in de polder en ik moet er volgende week weer een quote halen bij uh, meneer Rutte. Of uh, ik, ik, ik maak een onderwerpje over belastingfraude of noem het maar op. Je moet het toch weer doen. Uh, of uh, uh, de spullen van Juliana worden verkocht. Dat moet je toch weer, dat, dat moet je ook weer maken. Maar hoe kan je je daarvoor opladen? Omdat ik graag verhaaltjes vertel. Hoe je, het, hoe je het went of keert, dat is, dat, dat, daar gaat het om. Ik, vind, ik doe dit al uh, voor RTL in ieder geval al uh, 22 jaar. En ik ga met heel groot plezier elk verhaaltje maken. Nog steeds. Ook Knoet. Ook als men mij stuurt naar Knoet, dan ga ik naar Knoet. En, en, en uh, <tie> is, is alles dan nieuws? Of... Nee, kijk, Knoet is van een andere orde dan, uh, dan Japan. Het is van een andere magnitude, kan je toch wel zeggen. Maar het is wel een heel, het is wel een heel gevoelig verhaal. We moeten kijken hoe, hoeveel mensen geïnvesteerd hebben destijds in Knoet. Wat voor hype dat was. En nou is het beertje dood. Mensen hebben helemaal niks met... Uh, met, met, met, met. Dat is het succes ook bijvoorbeeld van het hart van Nederland. Om de hoek, het nieuws van om de hoek, dat raakt je veel harder... dan Japan, ja, eventjes... En Libië. het is allemaal ver van mijn bed. Maar word, jij, word, je daar niet, word je daar nou nooit eens treurig van... dat mensen dus de, de, de kat in de boom of de man met de grootste zonnebloem... dat die dat mooier of belangrijker vinden dan uh, wereldnieuws hier in uh, de, de Arabische lente bijvoorbeeld? Ja, leg dat maar eens aan de man die uh, de kat in de boom uh, nieuws vindt. Het is voor hem zijn realiteit. Het is zijn realiteit. Wat zal ik daarop neerkijken? Wat, wa, waarom is die man minder dat hij zich niet interesseert voor Libië of voor, voor Japan... Dat is zijn wereld, het is zijn beleving. Ook die moet je bedienen, vind ik. Nou, ik heb uh, voor jou ook een liedje uitgekozen. Het gaat okay. een beetje misschien over de alledaagse uh, onhandigheden. Maar, of ongemakkelijkheden, zo moet ik het zeggen. Maar dat je altijd in ieder geval weer thuis kan komen. Op een plek waar je warmte vindt. En ik kan me voorstellen dat waar jij ook vandaan terugkomt, altijd weer uh, thuis komt. Bij Marjan, maar niet. Dat, dat is het mooiste. Maar hier luister naar deze plaat en ja. ik hoop dat je hem uh, kan waarderen. <laughs> ik ben heel benieuwd. <laughs>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 Cat up by its tail And your third fiance didn't show Sometimes you wanna go Where everybody knows your name And they're always glad you came You wanna be where you can see Our troubles are all the same You wanna be where everybody knows you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 Dit is de begintune van de serie Cheers over ja. dat prachtige café. Ja. Waar mensen graag komen omdat ze daar hun problemen kunnen bespreken... maar vooral omdat ze dan thuis zijn. Ja. Heb jij kon je, kon je er wat mee met dit liedje? Ja, prachtig liedje. Ja, natuurlijk. Als je het zegt, dan... Ja, coming home. Ja, de huiskamer, hè? Ja, de huiskamer, ja. Het is de huiskamer. Hoe, eh, hoe belangrijk is dat voor jou, dat thuiskomen? Dat is een feest. Het is... Ik weet, ze verwent me altijd als ik thuis kom. Er dus staat altijd dingen die ik uh, lekker vind. Ik eet elke dag haring, dus er staan een paar haringen. Uh, ze maakt lekker eten, ze is er. Borreltje erbij. Ja, het is, het is een warm nest. Ik kan je anders zeggen? Uh, uh, hoe, hoe, uh, vind jij het leuk als hij weer thuis komt? En ik neem aan van wel? Nee. Leuk? <laughs> ja. God, ik sta bij die deur heerlijk. Ja. Ik ben zo blij dat hij er weer is. Blij. Maar je, je, je weet, uh, jouw man is wel een, uh, een journalist... en dan ja. ook nog eentje van ja. het uh, meest rare soort. Ja. Namelijk die altijd voorwaarts gaan naar de meest uh, ja. afschuwelijke evenementen. Ja, hebben heb je ook altijd gezegd, er staat een koffer op mijn bed. Ik ben altijd weg. Dus dat je het weet, waar je aan begint. Nou, oké, okay, dat weet ik dan. En dan denk je dat je dat wel... Nou, dat, dat lukt wel. En dat lukt ook wel, maar het is niet makkelijk altijd. Nee. Als hij dan weg gaat, denk ik, jezus, dan gaat hij weer... En voor wel lang? Of... Maar ja, dat is wat hij doet. Ja. Dat wil hij. Wat, wat moet ik dan zeggen? Dat kan niet. Dat is wat hij graag doet en wat hij wil. En wat hij, waar hij heel goed in is. En wat hij, ja. Je kan hem niet veranderen. Dat wil ik ook trouwens niet. Dat is jou. Nee. Zo heb ik hem gekregen, zo wil ik hem houden, gewoon. Ja, ze, ja. Ben jij, als jij, uh, Jaap, als jij op, op, op reis bent, laat ik het zo, of op werk bent... Uh, denk je dan uh, uh, veel terug aan, uh, aan thuis, van hoe, hoe ze daar met de situatie omgaan? Of is dat... ik denk, ik, ik, we hebben één code. Ik probeer zoveel mogelijk te bellen. Dus minstens op één keer per dag. Het kan af en toe niet, want dat je zit met satelitelefonen die, die werken of iets dergelijks. RTL is daar ook heel goed in. Dus uh, die maken daar ook geen probleem van. Dus dan hebben we elke dag een gesprek. En ik uh, ben altijd zo eerlijk mogelijk. De laatste keer ging het dan niet goed. Nee. Toen, toen raakte het helemaal overstuur. Ja, paniek raakte. ja want ik, ik ga het niet mooi maken. Ik ga het niet... Uh, uh, ik dik het ook niet aan natuurlijk. Ja. Daar dat heb ik helemaal doel bij. Maar ik, ik zeg wel hoe het is. Ja. En ik zeg van, luister maar... Ik, ik, ik kan nu even niet weg. Ik kom niet weg. want de KLM vliegt niet meer. Alle vluchten zijn... Ja, maar ga dan, over, ga dan over Kopenhagen. Ga dan dit, ga dan dat. Ja, maar het gaat niet. Dat is moeilijk, hoor. Ja. Maar goed, nu zijn jullie hier in Amsterdam met z'n twee. Jullie ja. blijven hier in dit prachtige bed slapen. Um, lig je dan ook nog wel eens wakker? Nee. Nee, het klinkt... Nee, nee, nee, ik lig niet wakker. Nee. Ik lig echt niet wakker. En, en... Sterker nog, ik snurk blijkbaar uh, dwars door de wand heen hier. Dus uh, nee. En, en, en, en dat moet je niet vertalen in van ongevoeligheid. Alsjeblieft niet. Want het doet me wel degelijk wat wat daar gebeurt. Hè? In Japan of waar dan ook. Het is verschrikkelijk wat er nu in Libië gebeurt. Hè? Wij zeggen er zijn vandaag vijftien uh, doden gevallen in Benghazi. Maar probeer het latest te beschrijven wat die mensen daar meemaken op het ogenblik. De onzekerheid, de, het geweld... Dus uh, het laat me niet onberoerd, maar ik kan het wel afsluiten op de een of andere manier. Ja, en wat is, wat is jouw truc dan? Ik weet het niet. Het is uh, de, de alledaagsheid. Uh, toch weer uh, de lol vinden om iets lekkers te eten te maken of uit eten te gaan. Uh, te, je moet het scheiden, vind ik. En, en veel erover praten, is dat ook een truc? Ja, wij praten heel veel erover. Ja, zeker. En uh, collega's ook, hè? Je hebt het ook heel de dag in die auto over. Yo, goed jezus, zeg. nou is die, die vierde reactor gegaan. En, uh, je hebt, uh, we, hebben het, we hebben het de hele dag over. In de zin van, uh, moeten we blijven, moeten we niet blijven. Wat doen we als we dit, wat doen we als we dat. Je, je, je maakt het ook niet alleen. Hè? Ja. Ik ben wel nu zeg maar het gezicht van RTL tijdens zo'n zo, zo reisje. Maar ik heb een producer bij me. Ik heb een cameraman bij me. Tolk bij me. Je maakt het echt als eenheid. Ja. Niemand maakt dit alleen. Maar, uh, ik schrijf het tekstje, ja. meer niet. En ik spreek het in. Maar deze jongens zijn zo belangrijk. Je maakt het een zivier, hè? Is dat dan een vriendenclubje? Ja, dat kan niet anders zeggen. Ja. En, en ja, jij, en doet... niet dat we de deuren platlopen bij elkaar, maar ik vraag die jongens wel altijd aan. Ja. Ja. En jij doet dit nu al ruim twintig jaar. Ja. Heeft het je ook ergens veranderd, in de zin van? Nou, weet je, dat je misschien uh, een ander karakter hebt gekregen, of dat je, ja, uh, dat je makkelijker kan relativeren, dat soort zaken. Ik denk dat ik makkelijker kan relativeren. Ja. Ja. Kan jij je opwinden over files Bijvoorbeeld. Ja. Dat over, wel. Ja, dat wel. Maar ik, ik ben redelijk relaxed. De grootste, het grootste echeck in die al die twintig jaar of de grootste tegenklappen die ik heb gehad, dat was Stan, Stan Storiemans, ja. die doodging. -man, man. Daar zal ik dat zal ik altijd bij me dragen. Dat is uh, ja. ja, dat was verschrikkelijk. Dat ja, ben jij ben jij, <coughs> door al die jaren ook cynischer geworden? Ja, natuurlijk, word je wel, de, de de grappen die je maakt in in zo zo'n, het is ook dat is cynisme is ook een vorm van overleven. Humor maken. Je, het eerste wat er gebeurt tijdens een ramp is dat er humor komt. Nee. Gek genoeg. Heb je al, zijn er al grappen over de, de, de ramp in Japan? Ja, tuurlijk zijn er grappen heb over. Heb je een goede gehoord of niet? Ik vond uh, de Toyota Tsunami. Die is sneller dan de golf. Heb je hem? Ja, ja, ja, ja, die heb ik. Niet <laughs> ja. Dat is een verschrikkelijke. Maar ja, je kan het tegelijkertijd wel weer omwachten. Ja, het relativeert wel weer. Ik vond het wel goed. En, uh, ja, de, en, uh, de, iets wat erger in die zin van... de Japanners zagen die tsunami niet aankomen... want die hebben spleetogen. Nou, ja, maar <laughs> die, vind ik, die vind ik dan van een andere orde. Maar, dus, maar, uh, maar, maar het heeft jou cynischer gemaakt. Maar denk je dat je er ook iets zuurder door bent geworden? Ik ben helemaal niet zuur. Nee, nee, nee ik word er niet zuurder van. Als, ik denk dat als je dat, moet, als je dat merkt... of als je al de zuip gaat of wat dan nou... dat je het moet verdrinken of iets dergelijks... nee uh, dan, dan zou ik het denk ik, en dat privilege heb ik ook nu op mijn leeftijd... dat ik zeg, nou, ja, nou jongens, nou heb ik het wel gezien. Nou heb ik het wel gehad. En is dat punt nog niet bereikt? Absoluut niet. Nee? nee, nee maar, maar wat wil je mijne. dan nog zien? Ja, wat wil ik niet zien? Ja, nee, ja, nee ja, maar ja, dan denk ik bij mezelf, ja. Je hebt al zoveel gezien en zoveel ja. op je net vliest, dat je denkt ja. bij jezelf van, oh... Nee, maar zolang het spannend is, zolang het boeiend is... zolang de geschiedenis wordt geschreven... En ik sta erbij, dan, dan wil ik erbij staan. Wat, wat als ik het mag vragen, hoor, wat is het meest erge wat je gezien hebt? De tsunami. En, en wat zijn, wat is, wat zijn de, de, de beelden die je ziet die, waarvan je zegt dat dat was echt.? Het was vooral de geur. De geur. De geur. Het, het aankomen op die luchthaven, het was s'avonds. Daar hing al zoet, zoet. Het is een zoetachtige geur van dood. En dat we op de weg naar. naar hè, wat ik net vertelde, we zagen een lijk en de volgende dag. Dat mensen in lijkenhopen stonden te prikken om te kijken of hun familie uh, ertussen zat. Dat zal ik never, nooit meer vergeten. Maar echt lijkenhopen over. Ja, ja, ja. Nou, of mensen op, op, op, op het puin liggen en nou, je zag een been eruit of een hand eruit. Maar dan had je nog niet de tijd gehad om dat op te ruimen. Dat, is, dat zal ik nooit never meer En kinderen zijn heel erg. Rwanda, hè, uh, um, um, kinderen die uh, uh, hun ouders kwijt zijn en dat soort dingen. Dat hangt erin. En, en kijk, zo'n tsunami is natuurlijk oergeweld. <kijkt> natuurgeweld. Dat, dat klapt over de mensen heen. Maar zoiets als in Rwanda, dat doen mensen uh, elkaar aan. Is, ja. Maakt dat of oorlogen. Maar zoiets als in Rwanda, doet dat nog meer pijn om dat te zien? Het, het, het verbaast meer. Wat kunnen mensen elkaar aan doen? Ja, dat wel de onschuldige slachtoffers die vallen. Ik ben daar in een kerk geweest. Dat, is, uh, dat, dat was eigenlijk ook zo'n puntje van, uh, van... jongens, jongens, dit, dit bestaat niet. Ik was daar met, met mijn cameraman, Gideon, Elings En we komen... Het is een monument, hè, op het ogenblik in Rwanda. Je zal er misschien zelf ook geweest zijn. Die kerk, het is een monument geworden... die waar toetsies in gevlucht waren... die ze echt in de kerk hebben afgeslacht. En alles ligt daar nog. De schedels, de lijken, men heeft het zo gelaten. Dat is de cameraman was ik toen even uit het zicht verloren. En die kwam op een gegeven moment kwam ineens hard aanhollen. Hij zei, ik voel overal aanwezigheid, zei hij. Nou, dat is een nuchter jongen. Dat is echt een nuchter... Ik, ik we moeten weg hier. Ik voel, ik voel de mensen hier. Ik voel de pijn. Dat, dat is echt... Die is nuchter als een lege maag, die jongen. Maar we hebben het wel staan filmen en toen zijn we ook snel weggegaan. Ja. En uh, hoeveel van wat je filmt of uh, wat je draait kan je uitzenden op tv? Ik was uh, met cameraman John Kvant, was ik in de, uh, in, in, uh, bij de tsunami in Atje. En, en dat is dan weer het rare van dit vak. De horror speelt zich af voor je gezicht hè, in, qua beeld. En je zegt, oh, John, kijk eens, mooi shot. Die, die vrouw daar in die boom. Ja, oh, hij was nog even bezig. Nee, die vrouw daar, daar, daar, daar hangt er eentje zo Hing een vrouw in de boom. Dood. Dood. Ja. En voor de helft weggeslagen. Je zag alleen maar het, de, op het, de, de, de bovenkant van haar torso. Ja. Dat, dat klinkt als sensatie. Dat klinkt als van... Oh, wat een idioot dat hij dat wil filmen. Maar dat verklaart wel het verhaal. Maar we hebben het niet uitgezonden. Nee, je kunt het niet uitzenden. Nee. Wat John ook zei. Ik maak het wel, maar je zendt het toch niet uit. Nou, nou, nou ben jij een, een man die vol verhalen zit. Volgens mij, uh, ja... Dat is ongelooflijk. Um, als jij op een verjaardag komt, zijn mensen dan geïnteresseerd in je verhalen? Of denken ze van: oh laat ik maar niks aan hem vragen, want anders krijgen we al het ellende over ons? Ja, maar niet overdreven toch? Viermaal? Willen altijd... Ze willen natuurlijk altijd wel alles weten. maar wel altijd alles aan jou vragen. Hoe was ja. het hier, hoe was het daar, hoe heb je het daarmee ja. gemaakt? En wat heb je daar gezien? Ja, in de maar mijn interesse dan. naar andere mensen is ook groot hoor. Dus ja. uh, ik, ik, heb, ik, denk, ik zie ook wel gelijk de neiging om gewoon het gesprek over een andere boeg te gooien. Het moet niet altijd gaan over de jongen die, in het, uh, die dit soort werk doet, weet je wel. Ja. Bovendien. Gaat het niet om mij, het gaat om de mensen die je filmt. Um, de avond is bijna afgelopen... Ik neem aan dat we zo meteen nog een drankje gaan drinken mm -hmm. in de bar. Uh, hebben jullie vaak zo'n soort avonden als deze nog? gaan je nog vaak samen op stap? Wij gaan heel vaak samen op stap, ja. ja. En, heel uh, vaak. En dat is voor jou dan ook een echt een uitblaadklep? Lekken is een feestje. Ja? Ja, dat is voor mij wel. Ja, ja dat ja. is grappig dat je dat zegt. Want als ik dan zo'n verhaal <laughs> hoor over Rwanda bijvoorbeeld... Ja, dat, ja, wat mensen met elkaar aan kunnen doen... Je moet en het ik scheiden. Mezelf, ja. Je moet het scheiden. Anders zou je dit... Dat, dat, dan verzuur je. Dan, je. Dan, dan, dan zou je het niet meer kunnen doen. Dan geloof je ook niet meer in de mensheid. Ja. Dan geloof je er niet meer in. Uh, uh, hoe, lang, uh, hoe lang ga je het nog doen? Zolang het mag. En zolang ik die grens kan zetten. Zo van als, als ik verzuurd raak. Of als ik zeg van nou, ja, ik kan het niet meer aan. Dat gebeurt namelijk ook. Mm -hmm. dan, uh, dan, dan, dan moet je stoppen. En, en uh, hoeveel collega's heb je al zien uh, uh, kapot zien gaan? Nou... Ja, dat kapot zien gaan. Dus, uh, ja. Ik zie nu wel, hè, ook op de laatste reis, dat uh, een cameraman mee was. Die, die, had het even, die zat midden in die, in, in, die, in die aardbeving. En die dacht aan zijn twee dochters. En die zei van, uh, ik ga naar huis. Die is uh, de volgende dag vertrokken. En dat was de cameraman waar ik ook mee in Tunesië was. Dat was de cameraman waar ik ook mee op de tsunami was. En die zei van, nou, ik heb het nu even gehad. Ja. En, die, en ik zei... John, ik vind het een moedig besluit van je. Jongen, ga lekker naar huis. Ga naar je dochters. En daar is Etty al heel goed in. Die hebben een ticket voor hem verzorgd. Over Kuala Lumpur. Weg naar huis. Nou, ik... Uh... Ja, ik ben er echt stil van van alle verhalen die je hoort... en wat je meegemaakt en hoe je het vertelt. Ja, je vraagt ja, nee, ja, en gelukkig ga je erom lachen. Dat doet mij ook heel veel, uh, heel veel plezier. Ik ben blij dat ik met jou nog een, uh, een biertje aan de bar kan drinken... maar ik zit ook weer aan de tv te kijken. Het is nu toevallig uh, op BBC World is het, uh, het weerbericht... maar ik neem aan dat ze zo meteen wel weer over gaan schakelen... aan die prachtige nachtbeelden met al die vliegtuigen en dat soort zaken. Prachtige beelden, maar hoop ellende natuurlijk. Ja, ga jij nou ook, uh, als je hier in de hotelkamer zit straks... Uh, heel de tijd... Uh, het nieuws volgen? Nee, niet de hele tijd. Wij het, ik ben nou met Marian, maar het eerste wat ik s'morgens doe... is het, zet ik hem even aan en ja. kijk ik even. Ja. Maar kan jij rustig slapen of denk je om uh, vijf uur haar toch even, even kijken? of Nee, wat het, het, het is hetzelfde van je moet het los kunnen laten. Anders uh, gaat het niet. Leven wij in bijzondere tijden op dit moment met zoveel nieuws? Op het ogenblik kunnen we het niet aan. We hebben een budget, maar we gaan, we gaan er hard doorheen... Nou goed, um, nou, ik, ik wil jou nog heel veel succes wensen in, in deze ja, turbulente tijden. Turbulente tijden? Ik vond het fijn dat je heel even op deze uh, oase van rust wilde komen. Maar Jan, jij ook bedankt. Ja, okay. Want het is voor jou, ja, uh, ja jij, moet, jij moet toch de steunpilaar zijn? Ja, zeker. Ja. En dat moeten we ja, zeker ja. niet, niet vergeten. Ja, nee. uh, ik wens ja. jullie een buitengewoon goede overnachting hier. Maar laten we eerst nog even ja. naar de bar gaan. En okay. uh, Jan van Deurzen, uh, ja. onwaarschijnlijk veel succes nog. Dank je wel. Saturday night, For Saturday night For Saturday night Saturday night day, <laughs>